Laatst was je in Parijs en toen uh, was je daar met uh, de, de oude garde van uh, de Nederlandse ontwerpers. En, uh, hoe kijk je daar nou tegenaan, de mensen die in de jaren 50 of 60 uh, hebben ontworpen en uh, hun, hun ideeën? Ja, ik, uh, ik, vind het, ik vind ze leuk. Ik vind al die oude mannen erg leuk. Maar het enige is dat ik uh, niet begrijp. Ik begrijp niet helemaal van die mannen dat ze, dus Anton Beke en Gert Dumba waren daar... ...dat zij niets begrijpen van deze wereld. En dat begrijp ik dus niet, dat zij dat niet begrijpen. Ik vind dat interessante mannen, ze hebben hun hele leven waanzinnig interessante ontwerpen gemaakt... ...heel maatschappij kritisch. ...en zijn heel erg bezig geweest met, met hoe de wereld in elkaar zit. En ik vind het vreemd dat als je dan, als je dan over de zestig bent... Dat je, dan, dat, ...dat je het dan dus niet meer begrijpt. Op Ophaalt met nadenken. Ja, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Dat snap ik niet. Ik, ik, ik heb er heel erg verbaasd over gestaan. Dat, dat geldt toch ook een beetje voor de Jan van Eyck Academie, bijvoorbeeld? Dat ja. komt toch ook in de kunstwereld heel erg veel voor? Ja, maar daar heb ik niet zoveel zicht op. De Jan van Eyck Academie, ik, zie, ik krijg af en toe een mailing... en dan krijg ik zo'n paar uh, van die folders... en er staan dan best wel interessante lezingen op. En ik denk ik, ja, ik ga er nooit heen... maar dan denk ik, nou, dat gaat eigenlijk best goed. Ik weet niet hoe dat bezocht wordt of, of uh, wat dan ook. Maar... Nee, maar bij deze, ik ben, ik ben deze mannen uh, vind ik het vreemd. Nou ja, ik vind het helemaal niet erg dat zij geen internetontwerpers worden. Uh, dat, ze, dat ze dat allemaal niet meer helemaal gaan leren en zo. Anton Beek heeft zelfs wel eens geprobeerd. Maar uh, dat, dat, dat vat dan hun interesse niet helemaal. En dat, dat begrijp ik ook nog wel. Maar ik begrijp niet dat je dan toch niet na gaat denken over al die nieuwe media. Over, over gewoon überhaupt het, het hele fenomeen. ...en dat je, dat je daar een soort van ongeletterde in blijft. Zeker als je lezingen geeft en, en uh, voor allerlei heel jong publiek staat... ...dan denk ik van het is toch heel raar dat die oude mannen daar dan niks van weten. Ja. Maar is dat luiheid of is het gewoon het feit dat ze gewoon niet meer hoeven na te denken? Of is het, uh... nee, gewoon, ze, zijn, ze zijn nog heel actief, ze maken nog heel veel. Dus, uh, maar ze maken alleen maar wat ze kunnen. Ik vind het luiheid... Ik, ik vind het ook prima dat ze altijd blijven maken wat ze kunnen, maar op het moment dat ze een lezing geven, als ze in het publiek gaan staan, vind ik dat ze ook iets te vertellen moeten hebben over die... Uh, over de ontwikkelingen waar mensen nu over nadenken. Ja, waar, waar ook jongere mensen nu mee bezig zijn en in welke wereld die zitten. En als je 60 bent, dan zie je dat echt heus nog wel. Dus ik vind het gewoon oogkleppen op en ik vind het vrij egoïstisch om op die manier je als ontwerper nog te presenteren... En ik vind en uh, het doet helemaal niks af aan de kwaliteit van hun werk. Hun werk is best wel goed. Dus, maar als zij, het, als zij het zelf in een context zouden kunnen plaatsen van, van deze tijd... dan zou dat werk nog twintig keer beter zijn. Dus uh, ja, ik vind het luiheid. Mm -hmm. ja. Ja. Maar heeft het ook te maken met een bepaalde arrogantie van, van een generatie... die altijd uh, de macht heeft gehad? Zeg maar, ja. die, die eigenlijk... Uh, ...altijd al aan de macht is geweest. Nou ja, ze zijn natuurlijk... ...ze zijn ook maar uh, mensen. Dus uh, ze hebben... Ja, ...ze zijn nu zeg 30, 30 jaar aan de macht... ...als ontwerpers. En dat is dan natuurlijk ook inderdaad best lang. En dan is het ook heel moeilijk... Uh, ...het is heel moeilijk sowieso als mens... ...om dan, als je dan ouder wordt... Uh, ...te accepteren dat er andere mensen... ...misschien belangrijker worden. En dan ga je op je plek blijven zitten. En het gebeurt met hun wel een beetje. Dat zie ik wel, maar... Ja, volgens mij proberen ze er wel een, een, een, een vorm voor te vinden om daarmee om te gaan, want het is, het is een soort van uh, pijnlijke conclusie als je sowieso als je ouder wordt dat er, dan, dat er dan heel veel andere belangrijke mensen zijn Max Bruinsma heeft vorig jaar geprobeerd met het, het boek en het debat over idealisme, om, om daar toch nog een andere draai aan te geven hè? Het, het, het, het, het niet alleen maar te zien als een, een aanpassingsproces of uh, maar ook het meer te plaatsen in een politiek en maatschappelijk debat van toen. Wat er dan nu blijkbaar niet meer is. Maar ik, ik ben het zelf daar niet zo heel erg mee eens. Maar waarom niet? Nou ja, het heeft, het, heeft soort, het heeft een soort vervalsmodel. Van vroeger waren er veel bewegingen, waren er veel discussies. En nu zijn die er niet meer. Vroeger was er idealisme ja, nou, en nu niet zelf meer. ik zo heb Zo'n debat gevoerd met Jan van Toorn. En Jan van Toorn uh, die beweerde daar toch echt op het podium dat... Er, dat, dat ...ik echt in ieder geval niks te vertellen heeft. En hij absoluut wel, want hij was van de politiek. En hij was van de wereld. En, ik... en jij, jij helemaal. Nee, Wat zei hij dan over jou? Hij was toch, nou, ik weet niet, jij was erbij... ...maar die, hij zei volgens mij dat uh, letterlijk... Dat, uh, ...dat het nu geen zin had om iets te ontwerpen... ...omdat er niks aan de hand was in de wereld... En in zijn tijd waren er, was er gedoe met de socialistische partijen en de, en de CPN en de, toen waren er politieke partijen, weet je, die zijn nu weg. Ja, zo so wordt. En fijn. Mm, so, so. ja. Nee, maar hij ziet dat als, als gevaar. Er is geen reden meer om iets te maken. Die man is echt volstrekt, die, die weet niet waar die leeft. En, da, en dat vind ik wel heel treurig, want, want kennelijk is die man, ik, ik heb hem toen pas leren kennen dus vorig jaar... Maar kennelijk is het een belangrijk iemand geweest in, in, het ontwerp, in de ontwerpwereld, heeft hij niet eens zoveel gemaakt, maar wel kennelijk een bepaald soort ontwerptheorie ontwikkeld. En uh, ik wil daar best geloven dat dat belangrijk is. Alleen op dit moment op het moment dat die man zich bedreigd voelt door een jongere generatie en een andere wereld. En zich zo opstelt naast mij, dan vind ik dan, wil ik, ja, dan heb ik daar geen, niet zoveel respect voor. Gek genoeg. En het komt niet omdat hij dement is, het komt niet omdat hij, maar het komt puur omdat hij uh, uh, ja, geen raad weet zeg maar, met, met wat hij weet, wat hij kan en wat er nu gebeurt. En dat hij daar dan anderen de schuld van geeft. Dat hij zichzelf probeert te redden daaruit, dat hij belangrijker is dan, dan de rest van de wereld. En dat vind ik vrij arrogant. Wat is de bedreiging die ze precies zien in uh, Nieuwe Media? Uh, het is het, het is, uh, nou, er klopt iets van, maar dat vind ik dat kun je heel goed relativeren Is bijvoorbeeld op het moment dat er die nieuwe media komen dan, ik heb daar zo'n mooi zinnetje voor dat dan de oude media van betekenis veranderen en omdat zij van de oude media zijn en ze daar heel veel dingen met een bepaalde uh, intentie hebben gemaakt opeens zijn die ding, worden die dingen in een, worden al die producten worden in een ander kader geplaatst omdat er nu een hele hoop uh, methodes en uh, ja, media-uitingen bij zijn gekomen, waardoor dat dus een andere waarde krijgt. Die andere media, dus ook dat werk wat die mensen hebben gemaakt. Het wil, maar voor mij wil het helemaal niet zeggen dat dat dan minder belangrijk is. Het is gewoon het is een, een, een ander onderdeel geworden. Maar het heeft er niet zoveel mee te maken dat deze generatie zeg maar de generatie van de jaren zestig, specifiek erg bang is voor de computer. De machine afwijst en het liefst de, de schaar zou willen gebruiken. Dat is het toch niet? Nee, ze zijn niet bang voor de computer, want ze, want ze hebben ook genoeg geld om, om daar assistenten voor te nemen of zo, als ze iets kunnen, zouden kunnen bedenken. Nee, ze zijn bang voor hun eigen ego en ze zijn bang voor uh, het feit dat ze... Het verlies ze, van hun ja. Ze zijn, ze zijn gewoon bang om, om, hun, om hun grip op, op uh, en hun, hun machtspositie zeg maar kwijt te raken. Dat, dat is wat ik meer zie dan dat ze angst voor die apparatuur hebben. Laten we even naar de andere kant gaan. Um, wat uh, denken bijvoorbeeld studenten op dit moment uh, van nieuwe media... die eigenlijk, voor hun zijn het helemaal geen nieuwe media. Uh, want ze, nee. ze kennen ook de oude helemaal niet meer. Dus uh, eigenlijk is dat begrip uh, natuurlijk... Nou, Niet echt ik heb nog wel studenten die er nog net een beetje op de grens uh, hebben gezeten. een paar jaar geleden. Mm. Maar ik heb, ja, ik heb er erg veel moeite mee momenteel. Wat die studenten, hoe die studenten ermee omgaan. Want die zijn, die zijn eigenlijk bijna net zo arrogant als die oude mannen. Ze zijn, uh, het gekke is dat ik mij persoonlijk zeg maar, steeds meer ontwikkel in. op een soort kritische manier. En dat, zij, dat, zij, dat die studenten dus echt volstrekt geen kritiek meer hebben. Dus die, die willen ook eigenlijk helemaal geen internetsite maken. Want dat vinden ze. Ja, dat, dat, is eigenlijk, dat is zo saai. En waar, ja, waarom zou je dat nou doen? Als je ook een filmpje kan maken. wat gewoon glamour is. Dus waarom zou je voor iets kiezen wat geen glamour is. als dat wel kan? En waar bestaat die glamour dan uit? Is dat dan het flikkerende, bewegende beeld? Ja, film is. er uh, dat dat, dat zit snelheid in, dat is beweging, een geluid. De film is rijker, heeft een grotere status. ...dan een website. Ik begrijp dat ook niet. Maar ik kwam ik, ik die filmpjes ook net zo goed weer af... ...als ik ze heb gezien van hun... ...want ze gaan vaak nergens over. En uh, er was vorige week een student... ...die had twee websites gemaakt, opeens. dacht ik, hè? En toen was ik opeens ook heel blij. Want dat zag er ook best goed uit. Maar het gebeurt bijna nooit. Ik krijg ze erg slecht aan die nieuwe media. Ik ga nu weer allerlei projecten starten. Maar ze zijn... Uh, ...ze wachten tot er een opdracht komt... Studenten verzinnen niks meer zelf. Ze wachten tot de opdrachten komen. En dan, uh, en dan verdienen ze daar ook meteen wat mee. En dan gaan ze dat doen. En dat is dan wat ze doen. Omdat dat geld oplevert. Ja, ze zijn heel erg op geld. Ik, ik hoop dat het een periode is. En dat mensen zichzelf weer belangrijker gaan vinden over een tijdje. Want nu verdoen ze dus ongeveer hun hele uh, schooltijd met baantjes. Mm. En vind... Met geld verdienen voor, om kleren te kopen. Ja, om kleren te kopen of om uit te gaan of, uh, of weet ik veel waar ze het dan man uitgeven. Maar, uh, ja. maar straks zullen ze moeten gaan werken en dan zullen moeten blijken wat voor concepten ze hebben en wat ze hebben opgedaan. Ja, dan kunnen ze in de eerste instantie kunnen ze gaan werken omdat ze namelijk wat aantal van die uh, vaardigheden uh, beheersen van, vanuit de nieuwe media. Maar die zijn over uh, een jaar of een paar jaar zijn die weer weg. Ja, dus ik, ik vertel ze elke keer dat je alleen maar stand kan houden als mens, als ontwerper, als je voor jezelf iets opbouwt. Als je, als je, een, uh, je jezelf een stijl gaat, aan, gaat aanleren of weet ik veel wat, een, in, in, een, vanuit een interesse bezig bent met een soort beeld. Maar zij, daar zijn ze zich niet zo van bewust en dat komt ook nog niet echt aan, omdat ze het niet nodig hebben. Ze vinden het ook niet belangrijk, ze hebben die... Uh, ik heb altijd die enorme drang gehad voor mezelf om dat te ontwikkelen. Elke keer weer iets interessantes te bedenken en dan, oh, dan ga ik dat uitzoeken of dit of zus of dat maken. En dan wil ik, voordat ik het heb bedacht, wil ik eigenlijk al weten hoe het eruit ziet. Dus dan, hier werk je gewoon helemaal klem. En die studenten werken ook helemaal niet zo hard. Die, die, maar die hebben ook niet die rare honger naar iets te creëren. Ik weet niet, misschien is het een periode. Goed, maar uh, misschien moeten we het ook over onze eigen periodes hebben. Um, we hebben natuurlijk uh, al heel wat uh, zien uh, komen en gaan. Hè, de hele jaren negentig eigenlijk. Dus zoveel opgebouwd we hadden het over de digitale afdeling van de VPRO... die natuurlijk heel erg groot is geworden. Uh, ja, maar er zijn ook andere dingen gebeurd. Uh, access for All is verkocht aan de KPN... Uh, de digitale stad is uh, geprivatiseerd. Uh, er zijn. Uh, <coughs> nou ja. Uh, desk wat wij in de tijd hebben opgezet, is op een uh, vreemde manier overgegaan in andere handen. En uh, nu zijn wij ook weer. Ja, zijn weer weg bij uh, de waag. Uh, ja, uh, wat, wat, voor ontwikkeling, uh, wat, wat voor ontwikkeling is dat? Is dat bijna een soort natuurwet gegeven dat uh, dingen worden opgebouwd en dan op een gegeven moment uh, vastlopen? Of de... Ik weet het niet zo goed. Het, uh, je, je noemt een aantal dingen op die ik nog wel, waar ik nog wel steeds iets anders van vind. Ik heb niet zo moeite dat dingen privatiseren, geloof ik. Ik heb wel besloten dat de wereld nou eenmaal zo is. Dat, dat, die overheid is namelijk ook helemaal niet sterk. Je, dus die is zo, zo, zo slapjes, dat, dat, dat geprivatiseerd, dat, dat werken ze ongeveer bijna zelf in de hand. En ik vind het dan ook raar om zoiets dan maar te gaan verdedigen. En ik vind, vind, uh, dus ik heb op zich tegen dat privatiseren niet zoveel zo problemen. Ik heb wel problemen met uh, uh, ja, bedrijfsstructuren en, en dingen over hoe, dat, dat is de reden waarom ik in de waagweg ben... Ja. ...is dat, dat het onmogelijk wordt in grotere verbanden, in grotere bedrijven... Zeg maar, ...om creativiteit te kunnen uiten. En om een bepaald soort vrijheid te hebben om, om, om, uh, om bijzondere dingen te kunnen doen. Omdat dus het zijn niet de eigendomsstructuren, maar de bedrijfsstructuren? Ja, daar heb ik meer moeite mee. Dat is bij Digitale Stad ook. Daar, daar is gewoon uh, ook steeds meer structuur ingekomen, waarbij mensen van 9 tot 5 werken... En, en dan zijn er wel misschien de avonddienstploegen ook nog, weet je, alles is gewoon, uh, het, zijn, het zijn vrij onervaren mensen die die bedrijven zijn gestart en uh, die, die proberen een, een hele gecontroleerde goede structuur voor hun idee neer te zetten, waar dan zoveel mogelijk mensen in kunnen functioneren. Het is Daar is het bijvoorbeeld de uren staat bij de waag, dat je altijd je uren moet invullen. Wat naar mijn idee. Dat vind ik een, een van de uh, een Tegenover uh, alle creativiteit staat. Ja, Omdat uh, tien uur uh, werken betekent voor mij helemaal niets. En nee, voor mij betekent het ook helemaal niets. en, en het, het rare is dat, uh, ja, dat, dat ik heb ook nog, een, nog niet echt een bedrijf gevonden waar ze dat ook doen. Dus het is vrij, ik vind het een, ik vind het een, een heel naar iets dat dat zo gebeurt. Ik begrijp het wel. Het is een soort angst. De wagen is een heel... heel, heel is bepaalt geen rijke uh, organisatie. En dat is met de digitale stad natuurlijk ook altijd zo geweest. Het is altijd net aan. En die mensen hebben, die hebben de, de grootste dromen over veel geld... en belangrijk zijn door, um, um, door het bedrijf te laten groeien. En door op die manier belangrijk te worden of zo. En, en in plaats van um, uh, heel veel geld te gaan verdienen... Of ik, weet niet. Ik, heb, ik heb er niet zoveel... Uh, maar het, is, het zit bij mij in ieder geval meer in de structuur. En in de wijze waarop ze... Uh, in plaats van de creativiteit... Zou je daar nog iets over kunnen zeggen? Op, op, uh, op welke plek creativiteit bijvoorbeeld wel uh, kan gedijen? Um, ja, nou ik heb het in het begin... Bij de wagen heb ik het creatief gezien... Best heel erg leuk gevonden. De eerste twee jaar toen die, toen die uh, structuur er eigenlijk nog niet was. Kon ik, vind ik, vond ik het heel erg leuk met de, al die mensen samenwerken. En dan kon je ook echt gewoon uh, met veel plezier uh, uh, projecten aangaan. Zonder dat je die nou de hele tijd moest veranderen. Maar de, de mensen werkten om je heen ook veel meer vanuit hun interesse. Maar op het moment dat, er, dat alles aan banden wordt gelegd... dan gaan mensen niet meer vanuit hun interesse werken. En dat vind ik heel... Uh, ik vind het ook heel raar dat het is gebeurd. Want... Het was helemaal niet zo dat het, uh, dat het daardoor dan beter of slechter gaat met de waag. Met het uh, financieel gezien, zeg maar. Volgens mij was het niet, is het niet nodig. Mm -hmm. dus, uh, nee, maar goed, daar, de, hier kan toch lering uit uh, getrokken worden uit deze, ja. uit deze ervaringen? Kunnen met... niet, maar de rest gelooft dat niet. Dus <lacht> ja, dan weet ik niet hoe ver we daar komen. Ah. Nee, is dat echt zo? Je, moet, maar, je bedoelt dat uh, die ervaringen altijd weer opnieuw moeten worden opgedaan door mensen? Denk je dat? Ja, denk ik wel. Ja, mensen zijn angstig. Mensen zijn, uh, kijk, dit soort dingen komen voort uit angst. En, uh, en, en, en bang voor risico's lopen of dat je, ja, dat je failliet gaat. Of, ik weet niet waar de mensen bang voor worden. Dat, dat, er gaat dan iets mis. Er zou eens iets mis kunnen gaan. Dus het is een soort... Uh, uh, het, is, het is bang voor je eigen leven, voor je eigen toekomst. Om, om, dat je dan opeens geen geld meer hebt omdat je je baan verliest. Of dat er, nou, ik weet niet waar al die angst vandaan komt. Maar, en dat is zonde, het is zonde. angst uh, maakt ook dat mensen niet meer zichzelf kunnen zijn en ook niet meer creatief, zeg maar. En, en dat, uh... Maar heel veel jonge mensen willen toch juist heel erg veel zekerheid? Als ze 22 zijn willen ze al een huis en uh, getrouwd zijn. Ja, dat willen ze allemaal. Ik weet niet of ze dat dan ook meteen hebben. Maar het vervelende is als ze dat 20 zijn en ze hebben dat, dat als ze 30 zijn dan krijgen ze een crisis en dan is het allemaal, uh, dan zijn die kinderen... Uh, de, er wordt er gescheiden en dan moet de boedel verdeeld en dan kunnen ze opnieuw beginnen. Dus ja, weet je, dat, daar is allemaal geen regel voor. Dat maakt ook allemaal niet uit. Wel, hoe oud je ook bent, uh, of je gaat settelen en nestelen, of weet ik veel wat allemaal, om voor de, voor, de, voor de zekerheid. Ik geloof niet dat die zekerheid bestaat. Dus het uh, is hetzelfde als zo'n zo, zo wagen opzetten of een digitale stad uh, op deze manier, uh, die, hoe, hoe dat zich heeft ontwikkeld. Uh, bij is trouwens vind ik het nog net even iets anders. Ik vind dat een... Uh, een uh, eigenlijk van alle drie de bedrijven, als je ze zo opzoekt, vind ik eigenlijk dat nog de meest zinvolle bedrijf. En, uh, maar het is ook het enige bedrijf wat geld maakt, hè? Ja, maar dat komt omdat ze iets zinvols doen, denk ik. Nee, dat komt volgens mij omdat ze in de juiste branche zitten. Ze zitten gewoon in de excess branche en dat is de enige branche waar je geld mee kan verdienen. Ja, ja oké, okay, nou ja? goed, dat weet, weet ik allemaal niet. Maar dat zou, dat zou kunnen, maar... Um, nou ja, daar gaat er ook, ook iets meer rust van uit. Van dat ja, maar dat komt omdat uh, er geld nee. binnenkomt. Ja, omdat er minder paniek is ja. en uh, eigenlijk minder angst. Ja, omdat het geld sowieso binnenkomt. Ja. ja nee, dat is, dat is een logische... Maar goed, dat hebben ze dus goed gedaan. Ja. En uh, ik vraag me af of, of bedrijven die, waarbij dat dan veel moeilijker is... of die dan zo kost, wat kost ook zo'n bedrijf, zo bedrijf eigenlijk als iets vol zouden willen zijn... Want dat is gebeurd met de digitale stad en dat gebeurt ze maar met de wagen. Als, die zouden eigenlijk zoiets willen zijn. Zo groot en zo succesvol en dan, dat er dan altijd geld komt. Maar ja, dat... Het uh is een verkeerde branche. Ja. Hmm. Nou ja, dat zou... Ja, software. Ja. De Waag probeert het op software te gooien nu. Ja, maar niet op software die verkocht kan worden. Dus dan zit nee. je weer uh, verkeerd. Nee, dus dat zou eigenlijk nooit echt lukken. Nee en de digitale stad doet eigenlijk het ja, die probeert een soort van nieuwe overheid te spelen... en, dat, dat, en, de, en daar dan ook... nu service uh, gaat verlenen. Mm -hmm. Dus dat is ook zo'n... Uh, dat gaat ook niet... wordt ook niet een heel groot bedrijf, denk ik. Nee, ik denk dat het alleen maar kan... als, als er of enthousiasme is... of veel geld. Ja. Maar, maar ja, aan de andere kant zien we dus gewoon... met de ervaringen met venture capital... dat dat niet per definitie... Uh, oplevert, de, want de creativiteit komt daar in dat model ook weer heel erg onder druk te staan hè? ja, nou, dat, dat is wat ik net heb uitgelegd, zeg maar hoe, die, hoe dat soort systemen werken dus um, ja, stel bijvoorbeeld zo'n zo organisatie als De Waag vindt een, een venture capitalist krijgt uh, een half miljoen om een, uh, om, een, om een dingetje, of een miljoen, weet ik veel wat, wat krijg je van zo'n ja, dat ligt eraan, dus kan rond de vijf zijn Tussen de 2 en de 5 is het in Nederland gewoon nu. Oh, okay. Maar het kan ook tussen de vijf en de tien zijn, het voor een ja. groter project. Oké, okay, nou goed, laten we zeggen, ze krijgen ja. 5 miljoen om een ding te, te, te uh, ontwikkelen. Dan worden mensen dus heel zenuwachtig. En dan gaan ze proberen daar die, de geweldigste designteams op te zetten. En uh, dan moet alles van stal gehaald. Ik heb dat ook in, in, in Luxemburg gezien. Dat, het is van de gekke mensen. Ze hebben een ontwerp. Ik geloof dat ze nog nu elke dag dat ontwerp aan het veranderen zijn, van een hele stijlverandering, omdat het gewoon nog steeds niet is gelukt. En dan denk ik, ja, uh, dat is dus die paniek van dat vele geld en, en die druk die erop staat. En je moet wel heel erg stevig in je schoenen staan om, om je daar geen bal van aan te trekken uh, als, als persoon, als, leid, als, als projectleider, zeg maar. En als je maar even een beetje wankel bent in alles wat je hebt gedaan, of uh, in, in hoe je de dingen doet, dan, dan gaat dat ook niet zo goed lukken, denk ik. Mm. Je moet gewoon heel erg wijs zijn. Je, het, je moet, als je dat soort geld aangaat, zeg maar als je dat soort projecten aangaat en je wil dat ze lukken, dan moet je ze precies doen zoals je ze zelf zou willen doen. En anders niet. Want anders dan gaat dat gewoon fout. Mm. Anders, en dan mislukt het dus. En dan mislukt het, ja. ja. Dus dat moeten hele geroutineerde mensen zijn. Die, die heel erg wijs. Heel erg wijs zijn. En die, waarbij geld. Wat is het, gewoon, dat zien we gewoon als een soort suf middel. En dat dat gewoon verder niks uitmaakt. Nou ja, dat denk ik hoor. Dat dat het beste recept is voor dit soort uh, dingen. Dat je dan nog weer die creatieve vrijheid. Uh, voor jezelf weer kan creëren. Mm -hmm. Maar met al dat management. Uh, controlling van tegenwoordig. Denk ik niet dat het uh, ooit van zal komen, nee. eigenlijk. Nee, in die zin uh, zitten we nu in de nadagen van de nieuwe media, dat kunnen we wel, uh, wel ja. stellen. In ieder geval conceptueel. Uh, mm -hmm. dus, dat zou heel goed kunnen. <clears throat> Om die reden. Ja. Hè? Als uh, het management oprukt, dan uh, is het ja. gedaan met uh, de creativiteit. Ja, met, uh, ja goed. Nou, <clears throat> laten we het daar even bij houden. Ja. Nou, het is veel